Ja, klopt. Die was opgewacht bij, uh, bij de bibliotheek in Amsterdam en die kreeg nogal wat ja, suggestieve opmerkingen. En ja, dat raakte me toch wel weer, dat ik dacht van... Wat kreeg je van opmerkingen? Dat, nou ja, dat er een straf staat op bepaalde beledigende teksten en dat het als een waarschuwing geldt, um, die opmerking. En wat voor straf um, was dat dan, die erop stond? Nou ja,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 Le mot d'amour sonne super, le résultat me désespère, en ça ne date pas d'hier, Au clair. Allez donne-toi, un peu d'amour, ce soir. Tell me.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 ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nu drie filemeldingen. Allereerst op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Meersen en Maastricht... twee kilometer rijdend verkeer. A28 Amersfoort-Hogeveen tussen Zwolle Centrum en Zwolle Noord... twee kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken afgesloten. En op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot... vier kilometer file. Het is Radio 1, NTR. Remtime. Rem Radakission.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 of fucking love.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 Ik vermoed even, uh, overigens ook dat deze boswet, uh, zoals die nu is aangenomen... de Huis van afgevaardigden, de Senaat niet gaat halen. De eerste en uiteindelijk uh, weer terugkomt. En dat ook de president Dilma Rousseff daar veranderingen aan zal brengen. Voor de duidelijkheid, omdat nou, straks, het niet in belang is van Brazilië. Je, de, een soort Tweede Kamer in Brazilië heeft dus de wet aangenomen. Het moet nog door een soort Eerste Kamer...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 Want ik had altijd begrepen, hè, dat, dat was het protest, dat zijn de longen van de wereld. Dat is dus kwaad. Het hoofdargument longen van de wereld is niet het argument dat wij voeren. Het nee, argument maar dat, is... Nee, dat u het niet voert, maar nu mijn vraag beantwoorden, is het kwatsch? Meneer Prem, het is geen argument, het is überhaupt geen argument...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 worden, mits we tegelijkertijd stoppen om zoveel fastfood te nuttigen. Naar het schijnt dit namelijk mede de oorzaak van de kaalslag van de longen. Dat zei niet, Sandy. Uh, Johan. Moeten wij ons voedingspatroon, want Harald uh, van de uh, Akker tel al die opmerking. Wij, wij, wij, wij stimuleren uh, zeg maar in China uh, slechte productie en in Brazilië nee. de kap.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 De soja, oké okay, Johan, we noemen nu even de website waar mensen naartoe kunnen voor die goede soja. Waar, waar moeten we naartoe? Uh, je hoeft niet naar een website, onthoud het alleen even. Oké, okay. en dan praten we niet meer over soja. Dan gaan we dus het hebben de, over hout. <laughs> okay, ja. dan hout de, de goede soja. Uh, goedemorgen Erwin. Goedemorgen Prem. Zeg het maar. Ik ja, uh, uh, Nederland, die, die kent ze helemaal niet bemoeien met uh, of we nou wel of niet gekappen worden daar. Want het uh, op de Damp is gerestreet met fout hout, Prim. Dus hoe kunnen wij als Nederland nou gaan zeggen, dat mag niet. Maar het plaats van de dam wordt met gehaald. Het we ge dit is, is zo'n krom En kijk, ja. dat houdt niet op. Maar, maar, maar, maar Erwin, Erwin. Goed ja. punt. Ja. Goed, goed, debattechniek, goed punt. Goed punt gemaakt. Even ademhalen. En dan Johan nou, van der Gronden. En nu wordt het even schrikken. Nou lijkt het alsof wij in een fatsoenlijk land wonen. En het lijkt dat in de Europese Unie de, onze handelsverkeer eh, goed geregeld is. Op dit moment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 stelsel zich plaatsvindt, maar als het op onze eigen aarde plaatsvindt, dan halen we dus gewoon de schouders erover op.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 Alle deelnemers die hebben gebeld en hebben getweet. En natuurlijk mijn gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de Stergelden. Dat zijn de financiers van de publieke omroep. Redactie Suleyma El Galdi, Anouk Tulner, Rien Aarts, productie Hans Twint, Mo Musaru. Fatiha was er ook. Techniek, logistiek en transport, Parttime time fotograaf Bart Eindredactie RG Brazilië, liefhebber en dan niet het bos van Brazilië. Barbara van der hier hierna ster. Dorad Bekens en Felix Meunders met de gids.fm. Tot morgen.